9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in Indonesië excuses aangeboden... voor het excessieve Nederlandse geweld... tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Dat deed hij op de eerste dag van het staatsbezoek aan het land. De excuses komen voor veel mensen als een verrassing. Nadat Indonesië in 1945 door onafhankelijkheid uitriep... voerde het land tot eind 1949 een bloedige strijd tegen Nederland. Daarbij kwamen ongeveer 100.000 Indonesiërs om het leven... Aan de Nederlandse kant sneuvelden bijna 5.000 militairen. Eerder legde de koning en de koningin in Jakarta een krans op het nationale heldenereveld Kalibata. Daar liggen onder meer de slachtoffers begraven van de onafhankelijkheidsoorlog. Het aantal passagiers van Air France KLM op vluchten naar Azië... is vorige maand met een kwart gedaald vergeleken met een jaar eerder. Dat komt door het coronavirus. Daardoor werden veel vluchten van en naar China geschrapt. In totaal daalde het aantal passagiers met 2,7 procent. Air France KLM waarschuwt dat de gevolgen van het virus in maart groter zullen zijn... omdat meer routes worden geraakt. Het zijn de eerste cijfers van de luchtvaartmaatschappij... waarin de gevolgen van de corona-uitbraak zijn verwerkt. De politie komt niet met een landelijke inzameldag voor wapens. In Rotterdam was zo'n dag, waarbij mensen wapens kunnen inleveren zonder dat ze straf krijgen, een succes. Een ruime kamermeerderheid is voor een landelijke dag, maar de politie zit het niet zitten. Volgens een woordvoerder lukt het niet om een datum uit te kiezen die voor elk korps in Nederland uitkomt. Voorzitter Frits Hoefnagel en de rest van het bestuur van de stichting Pride Amsterdam zijn opgestapt vanwege omstreden uitspraken van Hoefnagel. Hij suggereerde op NPO Radio 1 dat hij asielzoekers wil tegenhouden omdat er onder hen ook oorlogsmisdadigers zijn. Volgens activisten wekte hij de indruk dat ook LHBTI-vluchtelingen niet welkom zijn. En het weer bewolkt een periode met regen, vanmiddag vaker droog en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnhem Broekhuis van de ANWB. Ruim 130 kilometer file in de regio... Files met forse vertraging staan er op de A4 richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en zoete Wouden dorp 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A6, Lelystad richting Muiden, staat het vast tussen Almere en Muidenberg. Over 8 kilometer, dat kost je een kwartier. En een aanrijding op de A7 Hoorn richting Saandamsvoort voor file tussen Hoorn en Purmerend van 4 kilometer. Dat kost je 10 minuten.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 was dat, ken je dat nog? Nee. Klein meisje. Ken Tiffany. Ja, het was een heel klein, uh, lief, leuk zangeresje. To totdat ze een keer in de playboy stond. Oh. Toen vond iedereen er wel een ander soort zangeresje. Akkoord, het kleine was er een beetje het af. Het kleine was er een maar. beetje ja, af, ja, ja, ja, ja. Waar het kleine niet vanaf is gede, dat is dus die, uh, het winkeltje van de rijkste man op deze dampende bol, Jeff Bezos. De Amazon. Ja. Die gaat dus naar Nederland komen. Ja, dat gaat wat weg. worden, hoor. Dus het gaat nog wat, uh, wat worden, ja. Ik koop heel veel bij Amazon. Ja? Ja, dat kan al, want uh, via de Duitse site kan ja. je in Nederland kopen. En uh, ja, ze hebben alles. Ja, ze hebben En alles. het is allemaal prima. Het is gratis verstuurd. Ja. En als het niet goed is, stuur terug. Ja, het is inderdaad uh, een, een behoorlijke concurrentieslag voor uh, Wekamp of Coolblue en Bol.com. Nou ja, dat hele Bol.com verhaal. En ook voor de winkelstraten. Bol.com, bol dat is uh, ja, dat kan je uh, je, kan je aanmelden. Ja. Dus ik begin dan een, een, een bedrijfje... en dan uh, koop ik uh, bij uh, Alibaba allemaal troep in. Ja. En die zet ik bij bol.com erop. En dan kunnen mensen dat uh, via bol.com ah. krijgen. En bol.com zegt van... ja, nee, dat, uh, dat, dat nee, nee, dit verdedigen ze dan helemaal. En uiteindelijk hebben ze het een keer geprobeerd. En ze hebben het laten zien naar uh, Radar... En ja. Uh, ja, het was echt een... Mijn bek viel lopen. Ik denk, dat is wat. Maar ja, ook met, uh, op het gebied van garantie... Ja, dat is het probleem. ...heb je dan natuurlijk ineens een heel andere situatie. Ja. Want die, die Bol.com, die, die voelt zich helemaal niet verantwoordelijk voor... Nee. De... Nou, ik had een douche gekocht bij Bol.com. Ja. Zo'n zo regendouche. En dat ging, ja. dat ging ergens mis. Had je maar... niet gewoon buiten kunnen gaan staan. Het regent nou ook... Ja, dat had ook gekund. Ja. Maar het is niet warm. Nee, dat... <laughs> En, uh, maar dat werd meteen opgelost. Ja. Geen enkel probleem. Ja, misschien Ik krijg meteen mijn geld terug. Ja, nou ja, zo hoort het eigenlijk ook. Ja, zo hoort het eigenlijk ook. Ja. Nee, dat ja. is dan, nou, kijk, het is niet alleen maar leed aan de lente natuurlijk. Nee. Dus maar ik heeft... vind wel... Uh, wat wel een, uh, een uh, nare bijwerking is... Een naar neven effect... Van al die, uh, die, die internetwinkels... Is dat uh, het straatbeeld verandert ook daardoor. Ja. ja je en, uh, ziet alleen maar autootjes uh, die, rijden. Ja. En uh, dan hebben ze het over CO2-gedoe, weet je wel. Maar dat is allemaal geen enkel punt. Nee, ja, ja dat nou. is natuurlijk een deel van het probleem, nou. weet je wel. En, uh, in Amerika zijn ze nu al bezig met Amazon om uh, via drones dingen te... Maar ja, ik zie dat ook niet nee, gebeuren. Dan want er nee. dat, dat gaat, gaat iemand op zo'n drone zitten en zegt. zo, die is van mij. <laughs> ja, maar dat... Ik heb een tandenborstel besteld, ja. daar krijg ik een gratis drone bij. En die dingen zijn, met alle respecten, want ik vind het natuurlijk een fantastische uitvinding... Uh, niet technisch zo dat dat allemaal goed gaat, joh. Nee, nee, nee, nee. Uh, dan heb je een pakje van nummer 16 en uh, een, een natte wind en dan komt bij nummer 12 uit. En die zijn niet thuis en dan ligt dat droontje daar in de tuin nog met één wiekje te draaien. Met een heel verfrommeld pakje wat te platter is gevallen. En, ja, ja. Nee, we... dat gaat allemaal niet gebeuren, joh. Wordt wel een dure handel. <laughs> ja, daarom. Ja, ik heb begrepen dat uh, een club als bol.com eigenlijk ook geen winst maakt uh, met alle retourpakjes die... die... Nee, ja, dat weet ik niet. Bol.com bol is natuurlijk van uh, Albert Heijn. Ja. En. Uh, ja, van mensen al die rot je retour sturen. Ja, maar er zit natuurlijk genoeg. Ja. Ze hebben zoveel klanten, dat is niet normaal. Ongeveer. Weet je wat? Die gasten per dag verkopen is ongekend. Ja. En, en uh, ze zijn wel de grootste in Nederland. Maar ja, Amazon komt eraan, dan kan je allemaal lachen. Ja, dat wordt nog wat. Ja. Dus, uh, en Amazon is natuurlijk niet alleen een winkel, hè? Uh, dan heb je ook nog een kanaal, M uh, Prime Video. Okay. Amazon Prime. En dat kost 5 euro per maand. en De beste oh. films. Echt okay. uh, top. Ja, dus, dat, ja. Is, dat is een zakenman die kleine bezels geeft. Ja, die heeft het uh, redelijk voor elkaar. Ik doe uh, een stukje muziek, Frank. Doe maar, G. Waar zitten we voor? Een stukje Paul McCartney beleving. Hier is Coming Up. Bij ZFM. In de morgen. 10 over 9. 77 jaar reeds. John Lennon zou 80 geworden zijn. is wat, hè? Het is wat. Jeetje. Ja, kan je niet verzinnen. Nee, maar goed. Uh... 77 staat nog steeds op het podium, hè? Ja, waanzinnig. Ja, ja dan, heb je al, dan heb je al wat te melden, denk ik. Nou ja, hij kan ook wel wat. Ja, absoluut. Ja. En hij heeft ook wat. Hij heeft ook wat. Ja. ja. Hij heeft wel gespaard. Ja? Ja. Ja, ja, ja. ja ja nou, Dat is helemaal goed. Hey, wist jij dat Chin Chin, onze uh, plaatselijke discotheek... Ja. 50 jaar bestaat, Frank? Nee, 50 ja. jaar. Jee. 1970 begonnen. Uh, dat, uh, ja, 1970. Zo. En, uh, ja. en helemaal verbouwd. Ja, nu. Nou, ja, het was ooit een groentewinkel. Hè? Meen je dat? Ja, dat volgens mij zat Van den Berg daar vroeger. Ach, dat jij dat weer weet. Ja, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, dat zijn, uh, dat zijn mooie dingen. Dat zijn mooie dingen. Uh, wat had je nog meer? Nou, ik... Uh, je hebt wel een soort eh, Sultana Simons, die gaat, gaat dat niet leuk vinden. Maar eh, het, het, het mooiste schilderij van, van zwarte mensen... dat is al vanuit de 17e eeuw, hè, dat heeft dus Rembrandt gewoon geschilderd. Meen je dat? twee Afrikaanse mannen. Ja, Oké. Okay. In 1661 heeft Rembrandt dat geschilderd. ja. Maar ik vraag me af of ze het ergens op mogen hangen. Want het zijn natuurlijk wel twee zwarte mannen. Dus dat gaat Sylvana niet leuk vinden. Die twee zwarte mannen ja. hebben samen ook wat? <laughs> nee, dat was in die tijd althans niet openlijk uh, aan de orde. Dus. Nee, dat was nog niet zo... Nee, uh, nee. nee maar uh, ja, goed. Uh, dat, <coughs> wat, uh, komt er komt nog een, een gay pride dit jaar, G, denk je? Ik weet het niet van. Nee. Het zou kunnen. Uh, een gay pride hier in Zandvoort. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Uh, het is wel altijd een heel gezellig feest. Ja, natuurlijk. Absoluut. Moet, absoluut. Ja. ja. Wat dat betreft uh, zijn er genoeg... Uh, ik heb hier ook de, de activiteitenladder voor mij. Van, uh, oh. uh, je hebt de Zandvoortse verhalenmiddag. Over de winkels. Oh, dat is misschien wel leuk voor jou. In de jaren 70 en 80 door Maarten Keur. En Jan uh, Kool. Ken je die? Nee. Vooraf aanmelden uh, is niet nodig. Kom gewoon en luister mee. 2,50. Krijg koffie en thee en wat lekkers. Okay. Nou. Maandag 9 maart. Nou, dat was gisteren. <laughs> nou, ik, ik, ik denk dat we te laat zijn daarvoor. Er zijn we iets te ja. laat. Maar ja, weet <laughs> je wel, je moet uh, beter later nooit. Ja, precies. Die kan nu al uh, uitkijken naar volgend jaar... dan als er ja. een herhaling mocht komen. Van... Maar 16 maart is er een DJ-workshop in het Jeugdhonk. Kijk. Kijk, er zullen mensen van uh, ZFM naartoe sturen. <laughs> ja. En dan hopen we dat het... Uh, dat het, uh, dat het wat wordt. Nou, je weet het niet. Je weet het en misschien niet moeten even. we er zelf ook wel een horen. Ah, je, je weet het Ah, niet. natuurlijk. Want uh, we kunnen, leren is nooit uh, naarigheid. Nooit dat jij ons uh, ten brengen, brengen, Gee. Frank, ik heb een uh, heel fijn mopje staan. En uh, nou, volgens mij uh, moet jij haar wel kennen. Want, uh, want zij is uh, een zangeres die. Uh, hey, zij, heeft ze zij, wel een naam? Deze zangeres. Ja, deze zangeres heeft een naam. En mag jij zeggen welke naam het is? Nou, dit uh, komt me wel bekend voor, maar de naam... Uh... Mijn nachtje van Cher. Oh. MY BLUE SWEED SHOES AND I THE PLANE TOUCHD DOWN IN THE LAND OF THE DELTA BLUES IN THE MIDDLE OF THE FOREIGN RAIN That did not see him. him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking, Haven't got a prayer But boy you got a prayer in Memphis Now Gabriel plays piano Every Friday at the Hollywood Omgevallertje en <laughs> Walking in Memphis bij ZFM. En ben jij, uh, iemand of uh, weet, weet jij iemand die uh, leuke sidekick zou willen zijn bij uh, ZFM? Dan uh, kan je je altijd aanmelden. Kijk even op de uh, website van ZFM Zandvoort. En dan... Uh, nou ja, oud en jong is welkom om zich aan te merken, uh, uh, melden. Aan te melden, ja, zeker G. Toch? Dat is het is dus natuurlijk... Uh... Prachtig om een eigen radiostation in ons fijne dorp te hebben, ZFM. Nou, dat is best veel waard. En, uh, ja, ik denk het wel. En uh, zeker met uh, de informatie die wij geven en uh, de dingen die wij doen. Ja, dat zijn, uh, dat zijn van die dingen die uh, lekker, uh, ja, lekker kunnen, kunnen, kunnen, kunnen... Ja, en misschien komt uh, koning Willy hier ooit nog wel eens zijn verjaardag vier op Koningsdag. Nu wordt wat meer. In nou, dat lift. zou dat leuk dat zijn. Dat zou toch leuk zijn. En zijn neef is hier ook. Zang en dansen... Ja, Prins Vastgoed. Prins Vastgoed? Ja. ja. ja. En nee, Prins ja. pilsen Prins Vastgoed. <laughs> dat is gezellig. Prins dat duo. <laughs> ja, nee, dat, dat zou wel mooi zijn. Zang en dansen op het Raadhuisplein. Nou, nou. En, en koning Willy. Willy? <laughs> Goed, die <laughs> pafers, ja. Die Lucky <laughs> ja, TV. Oh, ja, geweldig. Daar kan ik kan er zo om lachen, jongen. Ja, wat een humor is dat. Ja. Ja. ja. En dan hebben ze... Wacht even. Zullen <laughs> kijken of ik wat kan vinden. Willy? <laughs> uh, uh, Lucky TV. Ja, Fantastisch. En die van Erika Terpstra, heb je die gezien van Lucky TV? Nee. Ah, Briljant, joh. Ja? Briljant. Wat is die gast goed, zeg. Ja, die gozer is ja. gek. <laughs> Zo knap wat hij doet. Nou, nou, nou. Die heeft ook een uh, reisprogramma, Erika Terpstra. Ja. Nou, wie heeft er geen reisprogramma? Nou. Alleen wij. Lucky TV. Ja. Erika. Lucky TV, Erika Terpstra. Ja. <laughs> Erika in Vietnam? Whatever, ja. Dus, dus, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ze heeft een aantal uh, landen bezocht inmiddels. Maar die teksten van die uh, Luc van der Pavert zijn echt fantastisch. Wacht even, ik kijk of ik, de, of ik daar uh, wat... Uh, of je wat kan, uh, kan schakelen, gij? Of ik kan schakelen, Frank, want je weet het niet. En anders dan uh, moeten we het uh, staande bijzetten... dat we eerst nog even een plaatje draaien. Nou, ik probeer het gewoon. Ik probeer het gewoon. Ja, dat is heel goed, gij. Maar nu nog niet. Heb je de nieuwe burgemeester al eens ontmoet? Ja. ja? Nou ja, ik heb natuurlijk dit burgemeester... Uh, of de Sinterklaas heb ik uh, inge ingehaald. Ja. En, uh, oh, en daar was de, burgeme en was de vader burgemeester ook bij. En daar was die natuurlijk ja. ook bij. Dat was wel heel leuk. Dat was wel heel leuk, ja. Heel leuk. ja. Ik, uh, ik probeer het, maar ik heb nog geen... Uh, nog geen geluid. We, we, gaan, we, we zetten door. Want je moet overal... Moet je dingen indrukken natuurlijk, hè? Dat ja. hoef ik jou niet te vertellen, Frank. Want jij bent natuurlijk ook enorm technisch. Ja, zeker. Heb ik gehoord. Nou, ik ben nog uit de tijd van de contactpuntjes. En ik heb, al, uh, <laughs> ik heb wel een, een, een appel-kijkdoosje gekocht. Ja, dat uh, verbaast mij. Ja, het is uh, even omschakelen van uh, als je Windows gewend bent... vanaf uh, de tijd van uh, begin. Ja, maar de, de Windows is natuurlijk een drama. Nou ja... Apple is, moet ik zeggen, iets, uh, iets beter. Het loopt uh, niet zo snel vast. En, uh, ja, scheelt maar, dat? Qua, qua bediening is het wel iets, uh, iets anders ja. toch, dan, uh, dan uh, ramen. Ja, dat is... Dat, dat is uh, ik kan natuurlijk wel uh, Lucky TV even op mijn telefoon laten horen. Want dan hebben het wel... Het is wel leuk om even te doen, vind je niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Over humor gesproken. Maar dat het ook kan in dit land, hè, dat is toch fantastisch. Freedom of speech. Ja, wat heet? Als jij, uh, er zijn landen op de wereld waarbij, uh, als je grappen maakt over het Koningshuis... of over de, de, de dictator die daar de scepter zwaait, dan uh, is het gedaan met je. Ja, dan... Uh... Uh, met zoals die man in uh, Thailand die een, uh, in een winkeltje een zwembroek kocht... en even geen bediende zag, maar hij had haast... en ik neem aan dat de prijs van dat zwembroekje eraan heeft gehangen... <laughs> die man heeft het geld op de toonbank gelegd... en dus ze met die zwembroek de deur uitgelopen. Dat was geen goede zet, want nu zit hij in de gevangenis. Dus ook dat is Thailand. Ik ben in En ik hou van reizen. Ja, Daar waren we z'n tijd Ja. Lekker, dankjewel. Deze week vlieg ik de hele tiring heen naar Azië. Naar Vietnam. <laughs> nou, het eerste wat je opvalt als je in Vietnam komt... is de ongelofelijke zooi wat <laughs> mensen hier allemaal proberen te verkopen. He. En moet je kijken, joh. Hoe uh, Zo, moet je kijken hoe knap ze dit allemaal gemaakt hebben. Maar, he hoeveel voor drie? How much for uh, Vijf dollar, twee kaarten. Huh? Nee. U zegt een twee kaarten, vijf dollar, ja. maar niet, kijk die onderdanigheid, dat <laughs> is een beetje, dat hoort uh, bij de cultuur. Je moet ze naar beneden halen, je moet ze omlaag halen. 12.000, uh, hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. duizend. Nee, stel hem niet druk, stel hem niet druk. We gaan nu wel. Nee, how much is this? Kom, Ja, is goed meer. Nou, I think 1.500. Ja moet ik nou met een kartonnen auto? Ja. Kijk eens even in tempel Volgens mij moet je gewoon uh, ik Flikker er gewoon wat geld in Ja ah, is een tientje of zo omgerekend Nou, zal ik die hele, die hele auto erin flikkeren Ja nou, je toch een nou. Ik de ding eh, Doe er nog wat geld bij Nou ja, bedankt voor het kijken En hankie bunkiesje hi Want volgende week gaan We naar China Goed, hè? <laughs> Geweldig. Bril <in> de <laughs> Geweldig. Gelukkig ja. TV. Oh, okay. Even kijken op YouTube, uh, dames en heren. Zeker de moeite waard. Hier is uh, Christopher Cross en Ride Like The Wind bij ZFM. In de morgen samen met Loogman en Paardenkoper. Oftewel de wakkere knapen op jouw radio. En wat wil je nog meer? Eén groot feest. Eén grote feest. Hoor maar. Luister. Christopher Cross bij uh, ZFM. Een ride like the wind. Nou, dat noemen wij zeker, dames en heren, hier uh, bij ZFM. En uh, tegenover mij zit Frank Paardenkoper. U ja. kent hem, we zien hem wel eens rijden in een, een iets te grote auto... Ja. Hoe, ja. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat met jou okay. in die auto's? De bus even. is nog steeds uh, twee keer langer hè. Dus dat, Ja, dat is ja. ook Maar jij, jij rijdt in je eentje al snel in de file. In hè? de file, ja, dat klopt. Ja. <laughs> dat ja, maar ik, uh, ik, ik heb wel begrepen dat ik gelukkig uh, met de koets wel bij mijn huis kan komen tijdens uh, de Formule dag als je al dan zou willen rijden of moeten rijden. Ja, dat is. Uh, dat is nog wel even een ding. Maar. Uh, maar over windig gesproken, G. ik was net even een grote mannenplas doen op het toilet hier ja. bij ZFM. En dat doet me deugd te zien dat dat nog in een verdomd schone en goede conditie... daar nog gewoon een ouderwetse Hollandse flatloader staat. Een flatloader noemen ze dat? Nou, dat noem ik zo. Oh. Want anders dan uh, waar, waarbij zeg maar de grote boodschap direct in het diepe valt. Ja, ja, en je ja. een natte Aria overhoudt van het splash... Ja, dus dat kan gebeuren, ja. ja. En de, de, sterker nog, de Maag-Lever-Darmstichting... die pleit er weer voor, trouwens... dat dit soort flatloaders weer in productie komen. Hè? Ja, Omdat mensen dus even achterom... je moet niet te vaak achterom kijken... maar soms wel, en als je een grote boodschap hebt gedaan... Ja, dan is dan, dat wel verstandig. Dan, om je dan even ligt dat daar er... in zijn volle glorie... en dan kan je nog even kijken of alles goed is. Ja. Dan kan je hem in alle rust uitzwaaien. Ja, en nou ja, het is tegenwoordig... als je 60 bent geweest, krijg je sowieso al een, een, een, een testje... ja ja. En uh, op, op zich prima hoor, vind ik. Dat ja. vind ik wel weer uh, bijzonder van uh, ons land. Ja. Dit soort, uh, wel, dit soort ja, dingen. Ja, dat uh, ja, is toch fantastisch. Maar goed, uh, dit, uh, dit even terzijde. Dit even terzijde, Frank. Een, uh, het kan altijd erg want het was, uh, lees deze keer op de voorpagina van de relbode. In het, uh, en de relbode is de telegraaf ja, luisteraars. Het, het Spaanse dorpje Moneda de Segura. Daar uh, schrok men hevig, want uh, ze dachten daar op een uh, doodgewone middag een leeuw door de straat te zien lopen. <lacht> dus uh, kinderen werden naar binnen gehaald, de ramen en deuren gesloten, de politie werd gebeld. Maar die leeuw was niet een echte leeuw, maar dat bleek gewoon een slecht gekwafuurde hond te zijn. Een beetje groot uitgevallen <lacht> hond. Oh, en die uh, had een, uh, een kapper met een bakkie op, denk ik, of een hondentrimmer, hoe heet dat? wat oh, goed. En die ja. had hem een soort uh, leeuw uiterlijk gegeven, klaarblijkelijk. Ja, ja, ja. Maar het was dus geen, uh, niet een echte leeuw. Nou ja. Maar het was ja, een appdeel. Ja. Ja. ja, dat kan je hebben. Ik heb een uh, heel leuk uh, mopje, Klaas Daanfkank. Doe maar, G. En volgens mij ken jij die wel. Dat is een goede plaat. Klein Gamble en de Wichita. Wichita linemen. Ik ben een lineman voor de county. En ik in the sun for another overload, I hear you singing in the wire. I can hear you through the wine and the witcher tall an is still on the need a small vacation But it don't look like rain And if it snows that stretch down south Won't ever stand the strain And I need you more than won't you And I want you for all A tall lineman is still on the line. Dit uh, liedje is dat uh, uh, Jimmy Webb, die het geschreven heeft... die reed langs uh, eindeloze race uh, telefoonpalen... die een grote mate van e e eentonigheid vertoonde. Ja. Het enige opvallende aan de reeks was dat een van die masten... een reparateur, een Lyman, aan het werk was. En dat is het verhaal, de Wichita Lyman oh. is still on the line. Ja, ja. ja geweldig. Dat is een hoogwerker uh, ja. bezig met die bedrading. Dat is ja. fantastisch? Ja. Maar het dekt heel lekker, weet je wel, Wichita Lyman... Ja, ja wat er, ik zie dat meteen ook die beelden vormen van die eindeloze wegen ja. door Amerika. Ja. Die highways met die uh, elektriciteitspalen. Ja, ja fantastisch. Hé hey, en de, de Marierschool bestaat dit jaar 100 jaar. Zo. Ja, ik denk er niet licht over. 16 mei. Een 16 mei en zijn uh, reunie voor uh, oud leerlingen Ik denk niet dat ze allemaal komen. Nee, dus een aantal <laughs> slaapt al buiten denk ik. Een aantal slaapt al buiten, ja, <tie> ja. dat kan niet anders. 16 mei, oh, die moet ik wel even opschrijven, want dat is wel een... Uh... Oh, jij hebt natuurlijk op de Maria School gezeten, Ja, jij bent een oude Maria-ganger. 16 mei, die ga ik... Houd hem vrij, dames Ja, zo, zo werkt het, hè? En dan ja. uh, hoor je dat en dan gaat het meteen in de agenda. Ja. En zo uh, worden de dingen worden, worden, worden, worden nog mei. leuker dan ze al waren. Dat is op een zaterdag, 16 mei. Nou, Frank, dan heb je toch vrij. Ja. En een zondag heb je ook vrij. Maar trouwens, die maandag ook. Die maandag ook, ja. 21, 21, mei? Is dat 21, 21 mei? 21 mei. Oh, het goed. staat er ook in. zeg. Nee, 21 mei. Of niet? 16. 16 mei. 16, ik 16 mei. Verkeerd. Ik snap helemaal niets van dat ding, hoe dat werkt. En 16 <laughs> mei. Frank is nogal uh, niet uh, heel erg technisch. Nou, ik ben uh, digibeet eigenlijk wel. Ja, je bent een beetje ja. digibeet. Ja. ja. Maar dat ben je altijd wel geweest. Uh, ja, ik heb niet zo heel veel met uh, computers. Los van het feit dat ik, en dat moet ik echt bekennen... zo'n zo zoekmachine, zo'n Google... die alle anderen voorbij gestreefd is trouwens... dat is toch wel een uh, fenomeen. Ja. Je kan, uh, elk moment van de dag kan je iets opzoeken als je iets ja, dat wil weten. Dat, vind ik, echt, dat ja. vind ik eerlijk waar fantastisch. Ja, en Wikipedia die uh, ja. natuurlijk uh, heel veel uh, ja. mogelijkheden biedt... Voor uh, maar ook als je iets niet weet hoe je het op moet schrijven, dan zoek je het even op. Ja. En dan, uh, fantastisch. Ja, wat dat betreft. Uh, dat is wel een hele goede, Frank. Ja, G, want dat, dat is inderdaad zo. En uh, ja, ik moet zeggen, zo'n telefoontje ook. Dat, uh, ik heb dan zo'n TomTom nog in de telefoon en het is fantastisch. Ja, ja, het zijn allemaal... Het is geen telefoon meer. Het is gewoon nee, een uh, hele zakcomputer die je mee uh, hebt. Een eigen streelpaneel. Een streelpaneel. Here is lost. I believe it's over. I watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. If I don't land, the days were slipping past. That the good things never last. That you were crying. Mm.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 And we can fly Ja, ja, ja, ja, ja. Michael Stephen Boublé, zijn gehele naam. 9 september jarig, 1975 geboren. Canadese jazzzanger en acteur. Ja, dat wist ik niet. Gees, jij het nou voor het zeggen had, Isan? Ja. ja. Geld is geen probleem. Je bent in de positie om... wat zou jij het liefst veranderd zien in ons dorp? Nou, ik zou zo snel mogelijk het Watertorenplein aanpakken. Ja. Dat, dat, uh, ik zou het Circustheater wegbonjuren uh, uh, ja, ja. naar, naar, naar, naar de boulevard. Ja, die, die motie steun ik ook. En dan uh, gewoon daar weer een heel mooi oud, <coughs> mooi pand neerzetten... zodat het pleintje weer een klein beetje... Ja. En ik zou de achterkant van het raadhuis... Zou ik ook weer een klein je beetje... ben oranje schoenendoos, je ja. ramen erin. Ja, ja die ja, zou ik ook weer op ja, in ja. Ieder geval de buitenkant een klein beetje ja. aanpassen. Ja, eigenlijk weghalen ook. Ja, een soort van. Ja. En dan ja. parkeerplaatsen maken. Ja, beter. <laughs> Heerlijk. En jij? Ja, ik zou die bocht in de Kostelorenstraat aanpakken. Ja. Want uh, dat is toch wel waanzinnig. Het is al een niet echt overzichtelijke bocht. Dan hebben ze die fietspaden veel te breed gemaakt. Ja, is, uh... nou ja, het is uh, vorige maand natuurlijk weer uh, iemand ja. uh, bij meneer hek... Nederland in het hek uh, ja. beland. Nou ja, dat, dat schijnt herhaaldelijk te gebeuren. Ja, het is de vierde keer al. Ja. Ja. En dan die vrachtwagens ook, als je die vrachtwagen ziet worstelen om door die om die idiote vluchtheuvels heen te komen. Ja, maar dat die is... rijden gewoon overheen. Ja, als ze de kans krijgen wel. Ja. Maar uh, ja, je, dat is de, qua infrastructuur zou er nog wel een en ander verbeterd kunnen worden. Ja, dat ben ik met je eens. Wat, iets... ik, wat ik wel weer heel goed vind is uh, zeg maar het. Uh, uh, het, het, het, Raadhuis, het Raadhuisplein. Gewoon het pleintje, weet je wel. Met, uh, met wapen? Nee, nee, nee. nee het, met, Raadhuisplein. Met, met het Raadhuisplein. Ja, ja. Dat vind ik wel weer heel goed opgeknapt. Ja. Dat is mooi. Ja, Zo, dat no, Dat Nobel is top. Top ja. restaurant, lekker koffie. Uh, nobel dat, is het nieuwe hutje tegenover ja, de Hema? Ja, ja. Oh, okay. prima. prima. Aha. En ik zou uh, het verbieden om al die rotzooi van het kruidvat buiten te, te zetten... Al die vlaggen en troep en ja. narigheid. <laughs> en de zijkant van het kruidvat hebben ze ook allemaal van die rode, uh, nare reclame-troep ja. opgeplakt. En dat, dat, ik vind dat dat verboden moet worden. En dat... dat dat je daar een keer een paar en perk aan ja. moet stellen. wat je allemaal als bedrijf buiten kan zetten. Ja, nou ja, daar, daar is natuurlijk denk ik het precariorecht voor uh, in het leven geroepen. Ja, maar ja, dan nog. En, uh, Weet je, als een grote hut als uh, uh, het kruid, wat maakt het allemaal geen heet ja. uit? Nee, dat klopt. Dus die, die doen nee, maar. Ja. En uh, je kan er helemaal niet meer door, joh. Nee, nee dat ben ik met je eens. Daar dus zou, achter, uh, achterlijke. Uh, uh, dus ik. ik, uh, ja, ik ben, dat zou wat minder kunnen. Nou ja, dat zou wat minder moeten. Ja, ja. ja. dus. Uh, okay. Ja, dat uh, maar dat is persoonlijk hoor, dames ja, en heren. Nee, ik, uh, ik, dat is mijn mening. Dus het is niet uh, dat uh, je uh, opeens uh, uh, zou moeten denken nee, van uh, god, god, god, god. Wat heeft die nee, losman toch een grote bek? En, en uh, wat ook mooi zou zijn, want uh, vorige week hadden we er ook, heel even over het uh, al oude café Nuf. Dat is zo triest om nu helemaal ja, mooi weer hè? is. Ja dat lege terras daar te ja, zien, dat ja. is echt jammer. Ik hoop dat er gauw een nieuwe uitbater-eigenaar voor wordt gevonden. Ja, Prins had vastgoed heeft een bot gedaan, maar dat was te laag. Ja, ja, ja, ja jammer. Dus maar ja, en dan, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, panden waarvan wat ik niet begrijp. Nee. Weet je, op de hoek van de Kerkstraat, dat Frietpaleis... Ja. Nou, de, daar zijn ze nu pas mee bezig, dat na 2,5 ja. jaar. Dan hebben we een welstandscommissie en een schoonheidscommissie en zo... maar dat is een afdeling papieren tijgers, want ja. die mensen kunnen al van alles niks. Nee, want het zit nu al in Haarlem. Ja, ook dat nog, ja. Maar ja. goed, uh, en dan het, uh, het alloude oude Ries. Dat vind ik zo zonde dat het gebouw daar zo staat ja, op straat. Ja. Ja. ja. Maar dus, ja, daar uh, doen we weinig aan voor... Daar doen we weinig aan, G. En dat blijft ja. natuurlijk toch een heel fijn dorp, ondanks. Het is een hartstikke fijn en dorp. En overal is wat. En overal is Wat? Wat? Nou, uh. oh, wat? Luister maar. Hier is Paul Simon met Graceland. ZFM. ZFM. ZFM, dames en heren. ZFM. Paul Simon uit 1986. Uh, het nummer gaat over de gedachten van Paul Simon tijdens een roadtrip naar Graceland. Well, dat zijn huwelijk met uh, actrice Carrie Fisher stuk liep. Dat wist jij niet, hè? Nee. En jij wist ook niet dat de Everly Brothers op dit nummer meezongen. Nee, maar nu je het zegt, kan ik me daar wel iets ja, bij. Uh, grappig, hè? Heel in de verte hoor je wel iets. Ja, dat zijn ah, niet leuke dingen die. Uh, dat zijn ook je leuke te horen dingen. DJG. Bij ZFM. Maar, waar hoor je dat dan nog? Ja, alleen bij ZFM. Alleen bij ZFM, Frank. Ja, G. Ja, het is allemaal wat. Dus, uh, nou ja, Harry en Meghan hè, zijn ook niet meer koninklijk. Ze hebben de boelen uitgezwaaid. En, uh, Ze hey, hebben groot gelijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar volgens mij is die Meghan wel een doerakje. Ja, dat denk dat ik ook. prins weinig in de melk heeft te brokkelen. Dat zei dat allemaal... Uh, dat zei dat allemaal regelt, ja. Van uh, nu is het klaar. Nu is het klaar. Wegwezen. <laughs> Wegwezen. <Ja. weer. laughs> en die oude, die oude koningin, die blijft maar... Uh, die gaat op. maar door, ja. Dat is niet te geloven. Nee, dat is echt, jongen. Dat ik vind... in de negentig, toch? of niet? Ja. En de, de meest trieste man is die Charles natuurlijk. Die het ja. hele leven al wacht om koning te worden. Grote oren. <laughs> en ja. uiteindelijk straks heeft uh, hij het nakijken. Ja. Ja. Ja, als het hem heel slecht gaat, dan checkt hij nog eerder uit dan zijn moeder. Ja, die kans is groot. is zo ja. zomaar aanwezig. Die oude is natuurlijk wel goed geconserveerd. Ja, ja, die, ja het is onvoorstelbaar. Hè? Ja. En die blij maar doorgaan. Die blijft maar doorgaan. En die schijnt enorm humor te hebben. Ja. En ze heeft ook een keer een, een, een, een, een, een, een ding gedaan voor James Bond. Oh ja? een promo. Oh, ja, daar zit ze echt, echt in met met met die uh, Daniel uh, Craig. Ach, goed ja, fantastisch. Ja. Zo, dat vind ik dan zo bijzonder, zo'n zo, zo vrouw die dat dan doet. Ja. En denkt van nou, dat vind ik gewoon leuk om te en, doen. En die zus van de, die, die Anne. Het ja. schijnt een Doerak te zijn geweest. Ja, dat was een. Uh... Die was niet te verzadigen. Nee. Over zaad gesproken. Nee, Is waar? Dat ah, Ja, dat was een Doerakje G, koninklijke, was koninklijke Doerak. Koninklijke Doerak. Ja, de, wie kent ze niet? Elke land heeft een Koninklijke Doerak. Wie hebben wij als Koninklijke Doerak? Frank? <laughs> nou, ik denk dat. Uh, ik vind. Uh, mag de naam niet noemen, maar aan het begin met een uh, M en N het op Axima. <laughs> ik vind het wel een mooie Argentijnse sloopkogel. <laughs> Een Argentijnse sloopkool. Ja, dat heeft hij goed gedaan, ja. die Prins Pils. Ja, dat heeft hij zeker ja. goed gedaan. Ja, het is een, het, ik denk dat het een heel, heel aardig mens is. Absoluut. Uit de ja. charmante vrouw. Ja. En ik denk als we dan toch een koningshuis hebben, dan is dat qua representatie. hadden we niemand beter kunnen. Nee, daar ben ik dan, geheel met je eens. van deze mevrouw Maxima. Ja. Absoluut. Een charmante verschijning geeft. Heel goed, heel goed. En dat willen we zien en dat horen. Dat willen we zien. Hey, het is wel bijna weer uh, zover om uh, afscheid te gaan nemen. Ja, op deze regenachtige dinsdag. Maar mensen, houd hoop, want het wordt beter. We ja. zitten aan de goede kant van het seizoen. Wordt en het beter, Frank? Het kan alleen maar beter worden. Maar weet jij wat het weer gaat worden vandaag? Nou, volgende week schijnt het pas echt uh, beter? meer richting voorjaar te worden. En deze week blijft uh, kwakkelom. Ja. als het ware. Nou ja, en dan moeten we maar... Uh, beste Dan moeten we het maar het beste vermaken maken. Ja. Frank. Ik heb hier nog een filletje. Gewoon lekker. Gewoon. Doe maar. Zo'n muziekje dat je denkt van... Uh, met een fluitje. Met een fluitje. Hè, altijd leuke fluitje. Je hebt natuurlijk ook veel uh, platen gemaakt. Ja. Ook, ook met fluitjes, hè? Eh, uh, weet ik niet. <laughs> <laughs> ja. uh, We gaan er wel weer een maken, dames en heren. Dus dan weet je dat. En... Uh, nou ja, je moet, uh, je, moet, je moet doorzetten. hele dwarse man was altijd thuis van Leer. Hij had ook een dwarsfluit. Ja. ja. <laughs> Hier is Andrew Gold bij ZFM en How Can This Be Love? weer voor vanochtend. Dankjewel Frank. Ja. Tot volgende week. Ja, we, volgende week zijn we er weer. Zijn we er weer. Dan zijn we er weer. En dan hebben we weer pret, en Jolijt en Nieuws en Feest. En iedereen een fijne week gewenst. En iedereen een fijne week gewenst. Ik ben er donderdag weer. Morgen geen Walter Sands. Want die is even oud... Uh, oud? Oud. Oud, uit.